9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Botlek, het havengebied van Rotterdam... heeft een grote berg metaalafval in brand gestaan. Rozenburg en ook Brielen hadden last van de rook. De veiligheidsregio stuurde voor Rozenburg een NL-alert. Bewoners kregen het advies de ramen dicht te houden. De brand was lastig te bestrijden... omdat het vuur diep in de afvalberg woedde. De berg is uit elkaar getrokken en het vuur is geblust. Volgens de veiligheidsregio zijn er bij de brand in de Botlek... geen gevaarlijke stoffen gemeten.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 De Nicaraguaanse president Ortega wil praten over de hogere pensioenpremies in het land. Hij deed die toezegging na vier dagen van demonstraties waarbij zeker tien doden zijn gevallen. In een televisietoespraak zei Ortega dat hij wil dat er een eind komt aan de terreur voor de families in het land. Het was het eerste publieke optreden van Ortega sinds de ongeregeldheden. In het zuiden van China zijn zeker 17 mensen omgekomen... bij een aanvaring tussen twee traditionele drakenboten. Het ongeluk gebeurde tijdens de training voor de jaarlijkse drakenbootrace. De oudste mens ter wereld is overleden. De Japanse vrouw, Nabi Jima, was 117. Ze lag sinds januari in het ziekenhuis. Degene die nu de oudste ter wereld is, is weer een Japanse vrouw, Chio Miyako. Zij wordt over tien dagen 117. De oudste Nederlander, Geertje Kuintjes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 Beleg met Sintvest in Duits vastgoed met een verwacht jaardividend van 6,6% dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op sintvest.nl slash Duits Sintfest, daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico, lees de essentiële beleggersinformatie. Vincent, wat is nieuw hier de beste plek om daarnaar te speuren? Nou, we zijn hier in de groentetuin en uh, je ziet heel veel onkruiden. Behalve groenten zie je veel onkruiden. En je ziet heel veel dovenetels hier. Nou, dat is heel populair bij Hommels. Ja. Vincent Kalkman hoort u van het uh, uh, kenniscentrum Insecten IJs in Leiden... en van uh, de nationale bijtelling Nederland Zoomt. Uh, dit weekend vindt de nationale bijtelling plaats. Ik had u al gezegd, u kunt ook meedoen. Nou ja, kun, ja nou kun, we, we nodigen u uit om mee te doen. Hè? Want je, je hebt tellers nodig, hè? We hebben tellers nodig. We willen graag wat heel veel mensen meedoen. Nou, gisteren hebben we een geweldige dag gehad. Al meer, of bijna duizend mensen hebben meegeteld. Maar uh, ja, we willen graag vandaag dubbelen. Ja, ja iedereen kan tellen op, uh, op, de, op de website. Nou, makkelijfvroegevogels.bnnvaren.nl uh, Dan komt u er ook. En dan vindt u alle informatie over hoe u kunt tellen. En, uh, en wat en hoe precies. Um, jij zei bij deze bloem, ja, ik zie nu nog niet zo heel veel rondvliegen. Het warmt ja, langzaam ja, op nu. Klopt. Ja, bijen zijn oh, een hele. Daarachter? Oh ja. ja, ja. Bijen zijn hele slimme beesten. Dus als wij al uh, s ochtends bezig zijn met ons boterhammetje of staan uh, te kou kleumen op het station, zijn bijen nog lekker aan het slapen. En, en nu, nu het een beetje warmer wordt, ja. beginnen ze los te komen. En dat zijn vooral de hommels. Die zijn lekker wollig behaard. Die worden lekker snel warm. En die kunnen nu al vliegen. En de andere bijen die, die wachten nog een uurtje. Nou, we hebben de zoekkaart bij de hand, dus we gaan zo direct op, op, op zoek naar leuke soorten bijen en hommels. Wat is dat? Ja, is een een rossenmetsel bij. Een rossenmetsel bij. Die staat op, op twee. Dus dat is, uh... Oh, die staat nu op twee. Die staat nu op twee. Ja. Oké, okay. goed. Dit laatste uur in Vroege Vogels gaan we naar de sluizen van Eemuiden om te kijken of de glasaaltjes daar nog wel doorheen komen. Op Tessel wordt een grote sterrenkolonie bedreigd door werkzaamheden ten behoeve van dijkverzwaring. Wij willen van de hoed en de rand weten. We gaan verder met Vincent bij je tellen. en u kunt allemaal meedoen. Gewoon een uurtje bijtellen. Meer informatie op vroegevogels.bienenvaara.nl. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. En wat... Uh, New York, New York, uit de musical on the town van uh, Bernstein, hoorde u. Buiten dus met Vincent uh, Kalkman. Vincent, uh, hebben we, heb je al iets uh, zien vliegen? Of moeten we een stukje daarheen? Nou, weet we je door even, de... even door de groentetuin stampen. Ja. Um, als we het voorzichtig doen, kan dat wel. Nou, je ziet hier allemaal overhoekjes waar gewoon allerlei uh, onkruiden op zijn gekomen. Heel veel, uh, veel dovennetels. Nou, en daar zie je activiteit, activiteiten, zie je uh, oh, ja. akko, akkerhondels rondvliegen. We gaan er even iets naartoe. Hij ja, die, die is al heel druk bezig uh, met haar werk. Want uh, mannetjes bij bijen bij werken niet. Het zijn altijd de vrouwtjes die, uh, die het werk doen. En uh, nou, deze is aan het rondvliegen en is, denk ik, vooral nectar aan het uh, drinken. Uh, want je kan zien als ze pollen verzamelen, dan zitten vaak uh, aan de achterpoten zitten van die klompjes met, uh, met pollen, met stuifmeel. Van die gele klompjes, ja, hè? Dat zie ik nou nog niet. Maar uh, misschien dat ze net begonnen is hoor, dat het later komt. Ja. Um, nationale bijentelling, georganiseerd door Nederland Zoomt. Um, en we kijken nu naar een hommel. Uh, nog even, hoe zat het dan? Ja, weer? Dat, dat is altijd heel verwarrend. Uh, hommels, dat zijn eigenlijk ook bijen. Ze zijn gewoon heel groot en heel wollig. En daardoor zien ze er echt anders uit. En mensen herkennen ze ook gelijk als hommel. Maar nou, ze vallen onder de bijen. Um, zweefvliegen niet? Zweefvliegen niet. En er zijn toch een aantal soorten op het lijstje. En dat komt omdat een aantal soorten zweefvliegen aan mimicry doen. En uh, die lijken op bijen. Of die lijken op hommels soms. Uh, en dat doen ze om, het, om, ja, om vogels te foppen. Ze willen niet worden opgegeten. En ja, als je op een bij lijkt, dan uh, laat het beestje je met rust. Want vogels houden niet van bijen? Nou, uh, ze houden wel van bijen, maar ze houden niet van om gestoken te worden. Um, en uh, nou ja, die twee dingen die gaan vaak samen, bijen en steken, als je ze lastig valt. En vandaar dat vogels ook maar denken van nou, toch maar niet. Dat maakt het wel heel lastig voor de uh, gewone leek, uh, waaronder ik mezelf schaar, tijdens zo'n uh, bijentelling. Want ja, je zegt als zweefvliegen heel erg op bijen lijken, sommigen, dan is dat pittig om dat uit elkaar te halen. Ja, maar wij zijn, wij zijn slimmer dan vogels. Tenminste, dat denken wij altijd. Want ja. we hebben een zoekkaart. We hebben een zoekkaart, <laughs> ja. Nou, en waar je dan kan kijken is, uh, is... als je rustig kijkt en een beetje dichtbij kan komen... dan kan je zien dat zweefvliegen een hele uh, korte antennes hebben. En bij bijen zijn die veel langer. En als je een tijdje wat rondloopt... dan zie je ook gewoon dat zweefvliegen zich anders bewegen. Een van de dingen die zweefvliegen bijvoorbeeld doen... en bijen, bijen niet zo, is gewoon stilhangen in de lucht. Ze zweven ja. echt. Ja, ja. Dus een hommel is een hele dikke bij, maar wel een bij... Een bij is gewoon een bij en een zweefvlieg lijkt soms op een bij, maar heeft korte antennes. Ja, ik had het niet beter kunnen zeggen. Ja, ja ok. nee, daar komt het op neer. Um, we, we, we zien nog een, een, een akkerhommel. Uh, hoe herken je nou de akkerhommel? Nou, de akkerhommel is, is vrij makkelijk. Uh, hij heeft een roodbruin borstuk. Dus achter de kop zit het borstuk. Dat is helemaal roodbruin wollig behaard. En dan heeft hij een uh, grotendeels donker achterlijf met een rood kontje. En hij kan lijken op de boomhommel, die ook veel in tuinen voorkomt, maar die heeft een roodbruin borstuk. Een zwarte achterlijf en een wit kontje. Maar jij zegt borststuk, dan zou ik denken. Je, je borst, uh, je borstkas. Maar jij je, je bedoelt, want ik zie waar, de, ja, waar die het rood-bruin heeft, zijn de, rug. Ja. ja, dus insecten bestaan eigenlijk altijd uit min of meer drie delen. Je hebt de kop, en daarachter heb je het, het borststuk. Wat gewoon een deel is waar de vleugels aan vastzitten. En de drie paar poten. De romp. De romp, ja, ja. En dan heb je het achterlijf. Maar met borststuk uh, bedoel jij. Ja, je, je het, be het middenstuk. Het romp, het middenstuk ja. Maar eigenlijk hebben we het over een behaarde rug. Uh, even in de, de volksmond... Uh... Ja, dat, dat, heel, dat wordt heel ingewikkeld. Maar inderdaad, het is, ja. het is gewoon het middenstuk... en, en de ja. rug is inderdaad uh, wollig behaard bij die beesten. Ja. Ja. Pa pak even de zoekkaart erbij. Want uh, voor de mensen die mee willen doen met de bijtelling en dat kan eigenlijk iedereen met een tuintje of een bloempot buiten... of een terras of een balkon... Uh, die kan meetellen en daar is een hele handige zoekkaart voor. Kunt u downloaden of uitprinten. Even kijken, waar zijn de... waar zijn waar is die die? de hommels? Ja, ja dus de zoekupper bestaat uit drie delen. De, de bijen, de hommels en de zweefvliegen. En dan staat er in een hoekje ook nog de wesp. Die tellen we ook nog even mee. Uh, nou ja, in dit geval, we zitten naar een hommel te kijken. Daar zie je dat er uh, nou, wat is dat? een stuk of uh, acht, negen soorten zijn afgebeeld. Ja, en dan kan je gewoon door kleurtjes te kijken... kan je al een heel eind komen welke soort het is. Ja. Er is ook een boekje gemaakt. Daar kan je iets meer lezen als je wat meer achtergrond wil weten. kan je iets meer lezen over de kenmerken en over, nou, over het gedrag. Ja. Uh, maar met die zoekkaart moet je een heel eind kunnen komen. Ja, het wijst zich vanzelf. Ook heel leuk voor kinderen natuurlijk. Want bijen en hommels tellen, dat kan uh, iedereen. Waarom uh, nu deze telling georganiseerd? Nou, we weten al heel lang dat, dat, dat bijen het gewoon slecht doen in Nederland. En dat is eigenlijk iets wat uh, nou, sinds de jaren 50, 60, 70 uh, in gang gezet is. Maar we merken nog steeds dat het niet beter gaat. En op het moment is er heel veel aandacht voor bijen. Uh, heel veel gemeentes gaan bezig met uh, beter groenbeheer, uh, mensen richten hun tuinen beter in. Nou, we willen weten natuurlijk of dat helpt. Uh, over een paar jaar willen we kunnen zeggen van kijk, het feit dat we nou beter maaien, uh, heeft ervoor gezorgd dat die, die beesten het beter doen. Nou, een van die manieren om erachter te komen is gewoon door tuinen te tellen. Met deze gegevens, en die gaan we jaarlijks herhalen, kunnen we over een paar jaar zeggen van hé, hey, die soort gaat vooruit, die soort gaat achteruit en dat komt daar en daardoor. Ja. Um... Ik las dat er uh, 300, help me nog even, 60, 380 soorten ja, bijen zijn. Nou, meer, dan, meer dan 350 ja. en, uh, en dat is, uh, nou ja, dat is uh, verschrikkelijk veel. en dan ja. word je, nou ja, Mensen worden daar een beetje bang van, van zoveel. Dat is vast heel erg ingewikkeld. Nou, er zijn in Nederland ook maar heel weinig mensen die al die soorten goed kunnen herkennen. Er uh, zijn gewoon uh, ja, amateur veldbiologen die, uh, die dat uh, vooral kunnen uh, maar in tuinen is het gelukkig wat makkelijker. Vroeg in het voorjaar, in deze tijd van het jaar, heb je rond de 20 soorten die in, in veel tuinen uh, ja. aan te treffen zijn. Nou, en dat is redelijk goed uit elkaar te, te ja. houden voor, de, nou, voor mensen die voor het eerst echt naar bijen gaan kijken. Maar zoveel soorten, we hadden het natuurlijk net over de kleine Darwin van Wilma de Rek. De ontwikkeling van al die soorten, dat heeft dus kennelijk een voordeel om je eh, af ja. te splitsen en ja. zo te specialiseren. Ja. Um, nou, de, de, de, de, de, wat... ze allemaal op andere planten nectar of gedragen zich anders? Ja, nou, kijk, het, het feit dat wij bloemen hebben... Uh, kijk, die bloemen die kunnen zelf niet kijken. Die planten kunnen zelf niet kijken. Dus die hebben niks aan al die kleuren. De enige reden waarom al die, al die bloemen er zijn... met al die kleuren en al die verschillende vormen... is omdat ze geëvalueerd zijn samen met hun bestuivers. En die kleur is gewoon puur om bestuivers te lokken. Um, nou, zo'n bloem wil graag dat zijn, zijn pollen van... van uh, uh, haar of zijn bloem naar een uh, plant worden gebracht van dezelfde soort. En om, dat, om dat, uh, uh, daarvoor te zorgen, uh, proberen ze een soort uh, uh, relatie op te bouwen met die, met die bij uh, die erop zit. Dus ze proberen uh, nou ja, eigenlijk soorten aan te treffen die alleen maar op die plant zitten. Dus je ziet ook heel veel soorten bijen die zijn afhankelijk van uh, één of enkele plantensoorten. Ja. En als het dus minder gaat met de plant, en dat horen we natuurlijk ook veel... dat het, dat het, dat het slecht gaat met de, de bloeiende bloemen in Nederland... Ja. en dat er te weinig zijn. En, uh, dan gaat het dus ook slecht met specifieke bijen... die op die bloemen uh, leven en daar nectar zoeken. Ja, ja. ja dat gaat, dat gaat uh, tegelijkertijd op. Dus de, de bij gaat achteruit, daar wordt, wordt de bloem minder goed bestoven. En dan gaat de bloem ook weer achteruit. En bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld daarvan is de knautsjaarbij. zit op beemkroon. Beemkroon was vroeger uh, nou veel talrijker dan nu in het gevierde gebied. Uh, beemkroon is achteruit gegaan. Ja, en de knautsia doet het ook heel slecht. Ja, ik heb van allebei nog nooit gehoord. De, ja. de beemkroon en de knautsia Beemkroon, ja. Beemkroon en ja. knautsia bij. Ja, er zijn zoveel leuke, mooie beesten in Nederland. En ja. planten. Daarnet, we pakken de zoekkaart er nog even bij. Um, nog even een paar andere, want je hebt het over leuke soorten. Laten we nog eens zo'n een leuke soort. En welke soorten kun je nou goed tegenkomen in je tuin? Nou, heel, heel veel mensen die hebben het, het vosje in de tuin. En uh, die, die doe ik vaak omdat het misschien wel de mooiste soort bij is die we in Nederland hebben. Die is uh, van boven is die heel mooi vosrood behaard. Hij heeft een zwarte kop en de zijkanten zijn, uh, zijn ook zwart. Wat een heel mooi contrast vormt. En dat is een soort die in uh, deze tijd van het jaar nou, bijna in elke redelijke tuin wel te vinden is. En opvallend is zijn achterlijf is ook gekleurd. Hè? De meeste anderen zijn toch behoorlijk donker of zwart of een beetje gestreept. Ja, van die bijen wel. Ja, ja Dus, dus uh, dat, dat wisselt heel erg sterk per soort. En bij dat vosje is, uh, ja, die, die heeft nee, relatief veel haren. Daardoor lijkt hij wel een beetje op een hommel. En dat is ook heel mooi uh, fel gekleurd, waardoor hij ook behoorlijk opvalt. Ja. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook wel bij die die rossenmetselbij. Uh, die, die we net ook hier in de duin zagen, daar zie je het ook wel dat het achterlijf ook wel een beetje uh, roodachtig ja. behaard is. Ja, ja. Um, jij hebt uh, resultaten van gisteren al bij je, want de, de, de telling is uh, zaterdag en zondag. Ja. Um, ja, we hebben, hoe we is het gisteren gelopen? Er zijn duizend mensen ongeveer hebben al meegedaan. Daar oh. nou gaat het even mis. Oh. Ik moet even... Take your time. We, we hebben, inderdaad hebben we duizend mensen meegedaan. Nou, we hebben waanzinnig geluk met het weer natuurlijk. Want als je zoiets organiseert en het, het regent heel weekend... Dan, uh, nou, dan heb je misschien nog wel mensen die naar buiten willen om bijen te tellen. Maar die bijen die laten dan lekker afweten. Yeah. Nou, geweldig weer. Vandaag ook weer. We hebben bijna al duizend mensen geteld. Er zijn al uh, meer dan 10.000 uh, bijen ingevoerd. En we hebben nu ook een top 10. En uh, ik zal de top drie even opnoemen. Ja. Uh, op drie staat uh, de aardhommel. Nou, die hebben we hier net ook. Uh, die kan je natuurlijk op heel veel plekken... Uh, kan je die gewoon in tuinen aantreffen. Op twee de ro rosse bij. Vonden we hier net ook eentje dat van. Ook al. Ja. En dat is een soort die, uh, die het heel goed doet in tuinen... omdat hij uh, heel erg houdt van bijenhotels. Die zitten in van die gaatjes. Nou, hier heb je ook een bijenhotel. Um, Zodra je een bijenhotel hebt, eigenlijk binnen een jaar of binnen twee jaar, heb je dan die rosse metselbijen die ja, daarin zitten. Ja. Vaak een aantal. En dat kan je ook heel leuk bekijken. En opeens op zat uh, de honingbijen met stip. Dat is ver weg de algemeenste in de tuinen. En dat komt natuurlijk omdat er in Nederland behoorlijk wat imkers zijn. En, uh, nou, en ja. veel... ze, ze staan hier ook. Hier hebben we ook heel veel uh, honingbijenkasten. Honingbij is natuurlijk geen wilde bij. Die anderen wel allemaal. Die andere bijen die je net noemde en die ook op de zoekkaart staan, dat zijn solitaire bijen allemaal. Hè? Die leven nou, alleen de, de, hommels. de hommels. Die ja. leven in kleine kolonies. Die leven in kleine kolonies. Dat zijn kolonies van, van de enige tientallen tot de enige honderden. En die honingbijen die zitten inderdaad in kasten, die worden, worden gehouden. En dat, dat zijn vaak ja, vele duizenden per kast, tot, tot in de zomer wel 50.000 per kast. Ja, ja. Dus dat zijn enorme aantallen. Goed, uh, ja, ik, we zou nog, ik zou nog een uur met je kunnen praten over de bijen... maar ik hoorde dat ik af moet sluiten, dus dat gaan we dan maar doen. Uh, het programma gaat verder. Uh, kijk jij nog even rond, en, want je loopt nog wel eventjes rond. Laat ons straks nog even weten of je nog andere leuke soorten ik bent uh, tegengekomen. Ja, leuk. Okay. En aan u het verzoek. Doe allemaal mee met de Nationale tuin, uh, Tuinvogeltelling. De Bijentelling, georganiseerd door Nederland Zoomt. Dank je, Vincent. De Suite voor Harp, opus 83... van de Engelse componist Benjamin Britten de Fuga. Uitgevoerd door Lavinia Meijer op Harp. Um, heeft u het een beetje gevierd gisteren? Dan bedoel ik niet de bijtelling. Die loopt ook vandaag nog. De Wereldvismigratiedag. Op deze Vismigratiedag werd stilgestaan... bij de problemen die trekkende vissen tegenwoordig hebben... om van de zee naar het binnenland te komen. Of andersom. En een van die vissen is de glasaal... In het vroege voorjaar probeert die vanuit de Noordzee onze polders in te trekken. En uit Tellingen blijkt dat zich dit jaar weer bijzonder weinig alen aan de poorten hebben gemeld. En alen groeien uiteindelijk uit tot palingen. Met behulp van gemerkte glasaaltjes willen onderzoekers van Wageningen Marine Research ontdekken... waar de knelpunten verderop in de trek zitten. Rob Uiter stapte in haar meiden aan boord bij onderzoeker Ben Griffioen... voor een zoektocht naar gemerkte glasaaltjes. Het is een uh, mooi bouwwerk hier, Ben. Dat jullie hier aan de andere kant van de sluizen van Emuiden in het water hebben liggen. Ja. Het ziet er een beetje uit als een, een soort uh, wildwaterbaan. Ja, nou, dat is het eigenlijk ook wel een beetje. Want er wordt uh, water gepompt vanuit het Noordzeekanaal. Wordt het uh, aan de zeekant uh, uh, gepompt. In een soort bak. En in die bak, daar stroomt hij over. En dat stroomt dan over in een soort van glijbaan. Alleen... Daar zit een kokosmat op, dus ze gaan er niet vanaf glijden, de glasaaltjes, die we uiteindelijk willen vinden. Maar ze klimmen er juist tegenop. De glashaaltjes moeten dus tegen die, die glijgoot opklimmen. Dus tegen die, die kokosmat, wat ligt erin? Ja, er ligt een kokosmat in. En daar uh, komt zoetwater dus uh, afgestroomd. En nou, dat ruiken ze. Een dat soort dat ze... lokstroompje. Ja, het is een lokstroom. Ze lokken ze eigenlijk, dat water lokt ze richting die uh, nou, ja, glijbaan is het eigenlijk. En dan kruipen ze tussen de ja, vezels van de kokosmat door omhoog. En dan komen ze uiteindelijk in een soort opvangbak uh, terecht. En dan kunnen wij ze gaan tellen. Ja. En dan uh, hopen dat daar ook uh, gemerkte exemplaren tussen zitten. Ja, uh, ja ongetwijfeld uh, zitten er wat tussen. Want we hebben ze twee dagen geleden hebben ze, uh, uh, met duizenden tegelijk uitgezet aan, de, aan de, een stukje verderop hier. Dus ja, het is een uh, dikke kans dat er wat tussen zit. Dat is wel uh, de hoop die we hebben eigenlijk dat, dat er tussen zit. Nou, pakken we, we even naar de tafel. Ga Ik ze even in een bak. Even vanuit de emmer in een grote bak. Oh, daar zit inderdaad knaloranje ja. zitten er ertussen. Ja, we denken een beetje aan Koningsdag. En wat ik zie is, uh, je ziet oranje aaltjes, die hebben we gemerkt. Dat ze, uh, zijn in een soort kleurbadje geweest. En daardoor kunnen we ze goed uh, onderscheiden van de echte glashalen... die bijna doorzichtig zijn. En zo weten we precies van, nou... Die horen bij die groep. Maar wat ik ook zie zijn uh, oranje gemerkte. Dat, uh, dat is een iets ander merkje. Je hebt echt een, een heel klein oranje vlekje. Ja, ja. dat is een soort fluoriserend uh, stukje plastic wat we erin hebben gedaan. Nou, dat klinkt en, niet zo vriendelijk. Uh, daar hebben ze geen last van, want dat willen we ook niet. We willen dat ze zo natuurlijk mogelijk gedrag uh, vertonen. En uh, nou, we zien er nu uh, 1, 2, 3, 4, 5. En wat ook leuk is, we zien ook een, uh, een rode. Dat is uh, eentje die helemaal van het begin aan uh, is uh, uitgezet, dat is deze. En die heeft een rood merkje. Die is uh, rond uh, 26 maart uitgezet. Dus die zwemt hier al een tijdje rond. Uh, ja. Ja. Je, je moet wat, hè, vogels kan je een ring om de poot doen... maar uh, ja, bij glasaaltjes ja. uh, doen jullie het dus op deze manier ja. met wat kleurstof. Dat, goed, ja. nu dus even tellen hoeveel gekleurde ten opzichte van hoeveel gewone. Ja, die ja. dat is eentje goed, van, het, het uh, van, uit. Uit. van het begin. Nou, die hebben hier al een tijdje rondgezwommen dan. Ja. 69, 70, 71, 72. Nou, exact. 80. Ja. 80. Nou, dan gaan 80. we nu even de gemerkte tellen. We hebben hier 1 Bismarck. Bismarck is een bepaalde kleur. Ja, dat is Bismarck brown heet dit. Ze zien er ook een beetje bruinig uit. En uh, daarmee hebben ze gekleurd. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Ja, ja. 9. 9, 9 Bismarck? Hè? En 5 oranje en 1 rode. Ja. Een uh, tweede installatie. Hetzelfde verhaal. Ja. We zijn nu uh, naar de andere kant van het complex uh, gevaren. We zitten nu bij, uh, net voor de Spuisluizen. Nou, dit is een, uh, een toplocatie voor glashalen natuurlijk. Want hier komt heel veel zoetwater of brakwater eigenlijk vanuit het Noordzeekanaal in de buitenhaven van IJmuiden. Nou, dat ruiken die glashalen al van verre. En dan, uh, nou, dan komen ze hierop af. Maar dan stuiten ze hier eigenlijk op een soort van muur. Dus ongetwijfeld zullen er misschien wel een paar doorheen glippen naar binnen. Maar ze hopen zich hier uh, op. En, uh, we, zitten, we zijn nu bij de tweede detector zoals het heet, Glasaaldetector. We zijn heel benieuwd uh, of hier ook zoveel uh, gemerkte in zitten. Kijk, een zwemtje Het Leuk volkom, een eentje. Zie je? glipt er net om door. Ah, daar is hij. Oh, dit achterentje met een merkje. Ja. Oh, dit is sowieso, hè. glasaal dat, dat klinkt heel, heel kwetsbaar, heel, heel ja. fragiel. Maar als je ziet uh, die, die glijgoot van een uh, kleine twee meter waar ze tegenop moeten uh, beuken. Ja. Dat is, uh, het zijn dappere dingen. Ja, ja je moet je voorstellen. Deze, deze kleine visjes hebben nu al duizenden kilometers uh, achter de rug. En dan komen ze hier bij Amuiden aan. Dus uh, ja, dit zijn uh, sterke beestjes. Uh, hoe klein ja. ze ook zijn. Ze kunnen goed klimmen. Ze kunnen goed... Het uh, ja, zijn gewoon uh, een mysterieus beest eigenlijk. Maar uh, dat gaat hartstikke goed. Ja. En dan stuiten ze hier op een... Uh, een grote muur waar dan heel af en toe water wordt gespuit dat ze er even tussendoor kunnen glippen maar uh... wat het wel is we, we proberen met z'n allen in, uh, in Nederland waterbeheerders in Nederland proberen gewoon zo goed mogelijk Ondertussen ben ik even de glas aan het gooien. Uh, zo goed mogelijk uh, vissen van A naar B te kunnen laten zwemmen. Dus ook hier zijn er maatregelen getroffen. Uh, bij de sluizen proberen ze ook uh, ja, een soort van loze schuttingen uh, te doen. Ze dus gaan er geen boten door de sluis heen. Maar dan proberen ze echt speciaal voor de vis uh, de sluis even uh, open te zetten. In plaats van een uh, groot vrachtschip te schutten ja. wordt uh, ja. het glasaaltje geschud. Ja. Er zitten kleine deurtjes in de, in de sluisdeur hier. Die zetten ze dan open op uh, speciale tijden. En dat is dan ook echt zo getimed dat het aansluit bij het gedrag van die glasaal. Dus dat ze met opkomend water doorheen kunnen gaan. En uh, nou, wat we zien is dat, dat ze daar echt wel gebruik van maken. Dus dat is hartstikke leuk om ook te zien dat die maatregelen werken. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk wat we ook met dit project willen testen. Om te kijken die maatregelen die getroffen worden door waterbeheerders... Uh, of die ja, geslaagd zijn of dat die visjes daar echt gebruik van maken. En als ze er gebruik van maken, hoe goed ze daar uh, of ze daar massaal gebruik maken. Of dat er maar een paar zijn. Ja, goed, alles leuk en aardig. Uh, bevangen ze nu aan de zeekant. Ja. Maar je wil dus uiteindelijk ook dat ze met hun merkjes uh, de weg naar binnen vinden. Ja, nou, en dat is, uh, dat is ook het leuke van dit project. Uh, we, kunnen, we kunnen ze echt volgen. dus Er zijn ja, kleine groepjes glashouden met een, spe met een speciale kleur uitgezet. Er zijn, elke groep heeft zijn eigen kleur. En we weten dus exact wanneer welke groep is uitgezet. En als we ze dan vangen aan de binnenkant... kunnen we uitrekenen hoe snel ze erover hebben gedaan. Um, uh, en waar ze terechtkomen. Waar, dus. En we hebben vandaag, had Brammer al uh, eentje bij uh, Gemaal Nauwena gevangen. Dat is een aantal kilometer hier verderop. Dus die is inderdaad door de zeesluizen heen gegaan. En die is daar terechtgekomen. Dus, is, ja, dus we, we vinden ze aan de binnenkant uh, echt wel terug. Ja. De vismigratie werkt nog. Ja, de vis migreert, migreert hartstikke goed, ja, dat gaat goed. Ja. Even de volgende vangst tellen. Ja, we, zijn, uh, we zien hier één gemerkte. Dat is iets minder gemerkte dan de vorige club. Uh, ja, dat is al een wat ouder uh, wat is al, al wat ouder. Die, die ziet er al niet meer uh, glasachtig uit. Die heeft al een beetje palingkleur. Ja, ja, deze heeft al echt een beetje een kleur van een rode aal, zoals we dat uh, noemen. Uh, die, is, die is wat ouder, dus dat is geen glasaal meer, nee. Nee gaan ze tellen? Ja. Samen met de Grauwe Gans hoorden u Jazz Legato eh, en de trein die nu langskomt. Jazz Legato van de Amerikaan Leroy Anderson, uitgevoerd door het orkest van Richard Heyman. Er uh, zijn zomaar wat mensen aankomen waaien. Die wilden het wel eens zien, dit programma. En die zeiden: Jullie zitten hier echt. We, we geloofden het al niet. We dachten dat jullie zullen wel in, in, in het radiohuis in Hilversum zitten. Maar nee, dat is niet waar. Uh, we zitten hier echt. De geluiden zijn echt. En anders zouden we natuurlijk nooit een trein instarten hier. De grote sterren die u hoort, dat is een sterren van Tessel. Want op Tessel wordt op dit moment groot onderhoud gepleegd aan de Waddendijk. Deze week werd een begin gemaakt met een dijkvak... ter hoogte van het natuurgebiedje Wagiot. Maar dat was tegen het zerebeen van vogelliefhebber Mardik Leopold. Want die dijk ligt pal naast een van de grootste sterrenkolonies van Europa. Mardik Leopold is aan de telefoon. Goedemorgen, Mardik. Goedemorgen, en Wat is het probleem? Wat zag je daar gebeuren? Daar, wat daar gebeurt is dat die sterren, die broeden daar uh, in grote aantallen. Uh, het is de, zelfs de grootste kolonie van Europa. Met 4400 paar vorig jaar. En die zitten daar eigenlijk al onder de dijk. Uh, binnen 100 meter van de dijk. Uh, wat voor mensen heel prettig is, want je kunt daar langs de weg uh, je auto parkeren. En daar vanuit het raampje foto's maken. Uh, dat kan nergens in Nederland. En die vogels laten dat toe, maar wat die vogels niet toelaten is als daar met grote draglines de dijk op de schop wordt genomen. En de sloot wordt gedempt en verlegd. Uh, dat is natuurlijk iets te veel van het goede voor die beesten. En dan, uh, ja, dan komen ze niet. En die werkzaamheden en dan... zijn, zijn dus al uh, uh, bezig. Uh, zie je de sterren daar al op reageren? Ja, dat zie je. Uh, we, hadden nu een, uh, nou ja, we zijn in de opbouwfase, hè? dus ze zijn zich aan het vestigen. Ze kijken uh, na een paar maanden op de oceaan gezeten te hebben in de echte vrije wereld, moeten die beesten nu weer aan land. En dan zijn ze in het begin heel schichtig, eigenlijk bang voor elk bewegend grasprietje. Dus er hoeft maar wat te gebeuren of ze, ze gaan weer. Uh, je ziet dan dat ze heel voorzichtig uh, beetje bij beetje aan land komen. Uh, steeds meer, steeds meer. Daar hadden we nu een, uh, nou ja, een 2000 moeten zitten. En daar zitten er 200 nu na de, de eerste werkzaamheden. Uh, ja. En de koloniën om ons heen gaat het goed. Daar, uh, daar zit de groei er gewoon goed in. Hier stagneert het. Ja. Uh, dus ja, je ziet wel effecten van die werkzaamheden. Ja. En wat zouden zou de gevolgen kunnen zijn? Dat er maar een paar honderd überhaupt aan het broeden slaan daar. Maar nou ja, als dat al gebeurt, ik bedoel, het meest zwarte scenario, maar ik vrees ook het meest realistische scenario, is dat je de hele kolonie kwijtraakt. Ah. En uh, ja, we hebben het natuurlijk ja. wel over een beschermde vogelsoort uh, in hey. Europa. En die je niet mag verstoren, zomaar. Je ja, mag natuurlijk wel een dijk verzwaren, zo is het ook. Ja. Dat is een, een groot maatschappelijk belang, zoals dat zo mooi heet. Maar ik gaan die vogels dat, dan niet naar, dat naar andere. Ook iedereen. Gaan ze dan niet naar andere kolonies? Schrijven ze niet op? Uh, waarschijnlijk wel. Ja, dat, dat zou best kunnen. Uh, uh, die sterren zijn ook niet gek. Die, die zoeken natuurlijk een plekje. Die moeten ja. er een ei leggen op een gegeven moment. Uh, en die moeten dan een andere plek zoeken. Uh, ja. Maar dat is niet de bedoeling van vogelbescherming. De hey, bedoeling is dat je vogels beschermt daar waar ze willen zitten. En niet waar wij willen dat ze zitten. Ja. Ja. En, ja, de, deze beesten willen graag hier zitten. En daar zelfs ook. Ja. Even leek het goed te komen. Want uh, op jouw protest zei de gemeente in eerste instantie... Uh, we schorten het werk op. We grijpen direct in. Ja. Ja, gemeente Texel heeft meteen gereageerd en die lopen dan tegen de bureaucratie op. Ja, Daar zijn ze natuurlijk zelf ook onderdeel van, maar daar kunnen ze in dit geval weinig aan doen. Want het bevoegd gezag, zoals dat zo mooi heet, is de provincie. En die hebben een paar jaar geleden al een vergunning uitgegeven om dit werk te doen. Dat hoort gewoon bij het hele circus daaromheen. Je vraagt een vergunning aan en als men vindt dat dat moet, dan krijg je die vergunning. Dat is allemaal ja. prima. Um, alleen die vergunning is gebaseerd op gegevens van een aantal jaren geleden, uit 2012. En toen hoefden die grote stijlers nog niet in het wagen op. Ja. Die zijn pas in 2014 gekomen. Dus in die vergunning, ja, daar wordt wat... Uh... Met respect geneuzeld over de twee visitieven en drie kluten. En niet over 4400 grote sterren die daar tegenwoordig boeren. Uh, dus ja, dat is niet, niet erg up-to-date allemaal. En dan, dan, ja, dan kun je dus gewoon aan de gang als je niet oplet. Dus de provincie heeft nu de gemeente gemeentetestel overruled. Die, die zeggen we gaan gewoon door en het, de dijk gaat daar op dit moment verzwaard worden. Nou, ze zeggen het iets netter natuurlijk. Hè. Ze zeggen, nou ja, we gaan in, we gaan in overleg. Okay. Dat zeiden ze donderdag, maar vrijdag ging het. Of dat zeiden ze woensdag, maar donderdag ging het werk gewoon door. Uh, vrijdag werken ze niet. Dus we zijn nu heel benieuwd wat er maandag gaat gebeuren. Ja. En wat zou jou voorstellen? <lacht> hoe, lang, hoe lang moeten ze daarmee wachten? Kijk, die dijk moet natuurlijk verzwaard. Dat is besloten. We willen allemaal ja. dat Tesla daar blijft liggen. En we droge voeten houden, ja. et cetera. Dus hoe lang zou het dan uitgesteld moeten worden? Ja, kijk dat die dijk moet uh, aangepakt worden, dat discussie niet. Maar je zou dat na 1 augustus moeten doen. Dan zijn die vogels daar weg. En dat gebeurt ook bij de andere kolonie op Tessel, bij Utopia. Daar zit nog zo'n kolonie. Ja. En ja, die was er wel in 2012. Dus daar is netjes opgenomen. We werken niet tussen maart en, uh, en juli. En we gaan pas 1 augustus aan de gang. Nou, dat ene regeltje, als je dat van toepassing uh, laat zijn op, op wagenjots, dan ben je eigenlijk klaar. En ja. er is meer dan 20 kilometer dijk om aan te pakken. Dus het is niet zo heel veel reden om nou net nu... in deze weken bij Wario aan de gang te gaan. Ja. Dus het is een kwestie van opletten. Nou, laat, <laughs> nou, ja, en blijf opletten, Mardik. En laten we hopen dat jouw protest... Uh, en het aanswingelen daarvan uh, uh, uh, helpt. Uh, hou de druk op de ketel, zou ik zeggen. Absoluut, En uh, hou ons op de hoogte, wij blijven het ook uh, volgen. Mardik Leopold, hartelijk dank. Uh, nou, pro protesteren helpt misschien in, in dit geval. Niet altijd, want tenslotte nog even dit. Twee weken terug maakten wij melding van een vergelijkbaar protest... van de vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland... tegen een grote modderloop midden in het broedseizoen in het Haarlemmerbos. Daar moest de rechter aan te pas komen... en die heeft besloten dat de modderloop dit weekend gewoon door mocht gaan. De Fandango del Ventorio van de Spanjaard Joaquín Rodrigo... uitgevoerd door Peter en Zoltan Catona, oftewel de Catona Twins. Aanstaande woensdag komt een commissie onder leiding van oud-minister Pieter van Geel... met een lang verwacht rapport over de Oostvaardersplassen. De commissie moet zich buigen over de vraag... Of dit natuurgebied is verworden tot een kaal gevreten weiland. Of dat dit eh, gewoon moeder natuur is die we aan het werk zien. De hamvraag zal zijn: wat moet er gebeuren met de herten, de paarden, de koeien? Leiden ze zwinters onnodig? Of gaat het eigenlijk wel prima zo? We praten over de toekomst van dit natuurgebied met twee hooggeleerde heren. Frank Berendsen is emeritus hoogleraar natuurbeheer aan de Universiteit van Wageningen. En Han Olf is hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heren, goedemorgen. Um, als nou niet Pieter van Geel de commissie moest leiden, maar uh, uh, u, wat zou dan, uh, meneer Berens, uh, kort samengevat, uw advies zijn? Ja, kijk, als je naar de Oostvaardersplassen kijkt op dit moment, dan is het nog steeds een uh, schitterend natuurgebied. Een parel van de natuur in uh, Nederland. En tegelijkertijd vinden er een aantal uh, ontwikkelingen plaats die toch uh, reden zijn tot, uh, tot grote zorg. Uh, met name in dat uh, begraasde deel, het, uh, het droge deel, waar onder invloed van de zeer grote aantallen uh, uh, herten, uh, runderen, uh, paarden een, uh, ja, een, een, een grote vlakte is ontstaan. En als je dat vergelijkt met de situatie zoals die uh, eind negentiger jaren aanwezig uh, was... de tijd dat uh, Rob Bijlsmaar daar uh, de vogels uh, geïnventariseerd heeft. Hij heeft mij uh, al die rapporten toegestuurd die ik uh, met rode oortjes uh, uh, gelezen heb. En dan zie je daar een landschap uh, wat bestond, uh, heel afwisselend was. bestond uh, uit, uh, uit ruigtes, uit wilgenbosjes, vlierstrueel, ook, ook uh, stukken, stukken grasland... Maar dat was buitengewoon rijk aan vogels. Uh, daar broeden 50 paarden nachtegalen. Daar broeden 35 paar paapjes. Uh, het, het stikte daar van de, van de kleine karakieten, van, van uh, springharietzangers, et cetera. Dat, dat was gewoon ongelooflijk rijk. Ja. En ja, dat, dat, die geweldige vogelwereld die daar aanwezig was, die is gewoon verdwenen. Er zijn. 31 vogelsoorten verdwenen, waarvan 21 soorten op de rode lijst staan. Ja. En tegelijkertijd zie je ook een aantal negatieve ontwikkelingen plaatsvinden in het moerasgebied. onder invloed van de zeer zware begrazing door Grauwe Ganzen. En ik denk dat. Uh, als noemt, je het, het... noemt u het, dat, vooral op het droge deel, maar deels dus ook op het moerasdeel? Is het, de, de, het project dat we daarvoor ogen, is dat mislukt? Nou, in ieder geval is het oorspronkelijke uh, idee dat we hadden... dat daar een afwisselend landschap zou ontstaan onder invloed van die begrazing... dat blijkt duidelijk niet het geval te ja. zijn. Han Olf, als u de provincie Flevoland namens de commissie mocht uh, adviseren... hoe zou dan uw advies uh, luiden? Ja, ik zou adviseren om het gebied veel uh, opener voor het publiek te maken. Eigenlijk vooral veel meer punten in te richten waar mensen werkelijk kunnen zien en beleven over hoe dit ecosysteem in elkaar zit. Uh, tegelijkertijd zou ik zeggen we hebben op heel veel plekken in Nederland uh, een beheer waar we successie proberen te fixeren en het op een bepaald moment in de tijd graag willen houden zoals het op dat moment is. En we hebben maar heel weinig systemen waar uh, eigenlijk de, de processen natuurlijk zelf eigenlijk bepalen hoe het landschap eruit uh, ziet. Uh, het interessante is van uh, de een sterke daling die we deze winter... in de aantallen van de grote gazes hebben gezien... is dat nu de aantallen teruggezet zijn... naar zoals ze waren in het jaar 2001. Dus eigenlijk een beetje het droomscenario... zoals professor Berendsen dat uh, beschrijft. Dus dat is nou juist zo mooi van dit gebied. Natuurlijk moet dat op een uh, kwadierenwelzijn... nette manier gebeuren. En dat gebeurt het ook. Hè, maar juist dat nu de aantallen zo gedaald zijn... zodat die ruigtes weer kunnen gaan groeien. Hè, we ja. zien ook dat dat heel snel gaat... in de in dit gebied. He, de, dat is juist het mooie en het bijzondere van het gebied. Maar juist over dat, over dat dierenwelzijn is natuurlijk veel, uh, veel te doen. Hè. We, we zien van achter de hekken en zelfs vanuit de treinen naar Lelystad, zien we natuurlijk magere dieren en we zien grote grijpers. Er wordt nu natuurlijk flink ingegrepen. Ook in de maand maart weer, uh, nou ik geloof, bijna duizend dieren uh, uh, uh, doodgeschoten. Um, ja, wat kunt u zich verplaatsen in de mensen die zich daar heel erg over opwinden of die het erg aangrijpt? Dat soort beelden. Ja, ik, ik kan me daar uiteraard in verplaatsen... want ik geef ook bijzonder om die dieren die daar lopen. En het is fijn op zich dat mensen dierenliefde hebben... en de natuur in Nederland willen beschermen. Maar de vraag is een beetje... of. Dat nu eh, op zo'n manier gebeurt. dat je werkelijk ook die dieren daarmee zou helpen. He, ik denk alle voorstellen die ik hoor in de media. over kastreren, steriliseren. Eh, exporteren van dieren naar Spanje. Nou, dat vind ik allemaal eh, een veel grotere aantasting eigenlijk. van hun welzijn. He, in de vorige uitzending. hadden jullie. in de vorige uur hadden jullie een mooi item. Uh, over evolutie door natuurlijke selectie. Als je dat even terughaalt. Evolutie zorgt dat elk dier. meer nakomelingen maakt. eigenlijk. Dan nodig is om dat individu te, ver te vervangen. Dus het feit dat grote gazers cyclie uh, vertonen, waarbij ze soms boven de draagkracht van het gebied komen en dan sterk gereduceerd worden, en vervolgens weer een ander soort natuur met zich meebrengt, dat is ja, het, het prachtige en bijzondere van dit ja. gebied. Ja, bij, bij, bij het lezen ja. van dat boekje moest ik, moest ik ook heel veel, vaak denken aan de, de Oostvadersplas, omdat ik dacht, ja, eigenlijk wat er in dat boekje beschreven wordt, uh, de opkomst van soorten en het wegvallen en uh, dus de, de struggle for, for, for life. Uh, dat, dat gebeurt daar natuurlijk eigenlijk. Uh, met verstand natuurlijk dat wij de dieren daar geplaatst hebben... en dat wij natuurlijk ook een hek hebben gebouwd. En dat is natuurlijk waar veel mensen zich over opwinden. Ze vinden van, we hebben die dieren daar geplaatst... en daar moeten we er ook voor zorgen. In het programma 1 op 1 zei actievoerder Marcia Vrolijk het als volgt. Er staat in de grondwet, uh, artikel 2.1, de wet voor dieren, lid 6... dat een ieder uh, hulp, uh, moet uh, hulp moet verlenen aan elk hulpbehoefend dier. En, en dat, is gewoon, dat is gewoon je morele plicht. Ja, um, de, de, de morele plicht, de wet voor dieren gaat over gehouden dieren. Daar geldt die morele plicht inderdaad. Die morele plicht hebben we niet om uh, elk dier uh, wat in nood is in de natuur uh, te helpen. Je moet natuurlijk wel natuur zo inrichten en beheren... Eh, dat waar mogelijk eh, je dat, eh, dat netjes doet. Hmm. Maar we zijn niet verantwoordelijk gelukkig... voor eh, het welzijn van alle in het wild levende dieren. En we hebben het hier over in het wild levende dieren. Frank ja. Berends, ik vroeg u net van jou... hoe zou uw visie op de natuur of op het gebied zijn in de toekomst? Ik liet u eigenlijk alleen maar even vertellen hoe het er nu voor staat... en wat er gebeurd is. Maar hoe ziet, hoe ziet u het? Waar, zou het? waar zou het heen moeten met de Oostvaardersplassen? Nou, ik denk dat het belangrijk is... Dat dat we nu uitgaande van de huidige situatie... het aantal uh, herten en paarden nog veel verder uh, terugbrengen ja. tot... Uh situatie van ongeveer 20, 25 jaar geleden. Dat is toch een paar honderd uh, dieren. Dat is ook wat ik de commissie van Geel heb uh, geadviseerd. Dan krijg je al heel gauw een situatie dat die geweldige variatie... in begroeiingstypen die vroeger in dat uh, droge deel aanwezig was... weer terugkeert. en Dat ook uh, een deel van die uh, rijke vogelwereld weer zal terugkeren. En bovendien, ja, dan zal die, die geweldige Sterfte die nu heeft plaatsgevonden en die veel mensen natuurlijk sterk emotioneert... dat het heel begrijpelijk is, als men ziet dat vrachtwagens vol lijken... met paarden en herten naar het destructiebedrijf worden afgevoerd... ja, die situatie zal dan niet meer plaatsvinden. En dan is het toch belangrijk, en dat gebeurt eigenlijk overal uh, elders in Europa... waar dit soort landschappen aanwezig zijn... Um, uh, dan moet je de vinger aan de pols houden. Ja. En als uh, toch uh, het allemaal te kaal wordt... Uh, dan, uh, ja, dan ja. reduceer je die populaties uh, verder. En als het uh, vol dreigt te lopen met, met vlierstrueel... Nou, dan kun je de teugels ja. weer wat maar uh, laten vieren. Je, als je die populatie op die manier gaat beheren... je brengt ze flink terug nu. Ja. Um, en, en daarna ga je ieder jaar het, het een beetje laten groeien, denk ik. Want dat hm. gebeurt nou helemaal vanzelf. En dan ga je het weer terugbrengen. Eigenlijk hoe we met zwijnen omgaan hè, in ja. Nederland. Dat ja. worden ieder jaar weer... nou, ik heb de laatste cijfer 5000, 6000. En dan moet het weer terug naar twee of zo. Enorme schietpartijen eh, en een enorm gedoe. Dan krijg je dat daar dus... Ja, je ook. moet toch uh, gaan reguleren, naar mijn overtuiging. Uh, kijk, dan, dan ben je natuurlijk de charme van de, de wildheid van het gebied ben je voor een deel kwijt. Maar dat doen we in feite ook in het uh, moerasdeel. Hè. Daar reguleren we de, de fraat uh, door de grauwe ganzen... door ze nu en dan een deel van het moeras droog te stellen. Dus geen enkele reden om het moerasdeel wel te reguleren en in het uh, droge deel uh, niet. En bovendien is het zo van ja, al die voorbeeldgebieden die altijd uh, gebruikt worden... Zoals Zoals de New Forest, de Wolkende Paradies. de hele mooie afwisselende landschappen. waar ontstaan onder invloed van die grazers. Ja, dat zijn allemaal plekken waar die grazers gereguleerd worden. Je moet ja. eigenlijk heel ver weg gaan naar Afrika. om uh, populaties van grote ja. grazers. die niet gereguleerd worden. Hanolf, waarom inderdaad wel bijvoorbeeld ingrijpen op dat riet. waarbij je de waterstanden reguleert. en dat, dat heeft invloed op de, op, de, op de vogels en de ganzen. en niet op de grote grazers? Ja, het is natuurlijk een beetje een, een, een, een kunstmatig idee... om te denken dat in de Oostvaardersplassen alles wild en natuurlijk is... en er niks gereguleerd. En dat geldt voor elk natuurgebied in de wereld. Dat we ook in Afrika we allerlei invloeden hebben uit de omgeving. Het is veel interessanter om te kijken... welke processen zijn nu natuurlijk... en welke processen kun je loslaten en vrijlaten. Het is logisch dat als je in een polder zelfs meter onder NAP zit... dat de waterhuishouding niet natuurlijk is. He, daar hoeven we geen discussie over te hebben. Het is ook duidelijk dat de dieren niet over de grens... Van het gebied kunnen migreren en de vogels wel. He, dus, dus je moet gewoon kijken welke processen uh, zijn natuurlijk en kun je loslaten... en welke processen moet je nu eenmaal in de hand uh, houden. Hè, dus ja, ik sta erachter dat, uh, dat de waterhuishouding zo wordt ingericht... omdat we niet anders kan, kunnen, ja, waarbij ja. je eigenlijk simuleert hoe dat gebied... qua natuurlijke uh, ja. processen zou plaatsvinden wat waterhuishouding maar, betreft. Het is natuurlijk heel selectief. Hè? Dat is natuurlijk beheer altijd. In, in het ene gebied wil je een beetje dat. In het andere gebied willen we grutto's en doen we dit. En, en daar willen we een zeearend of riet en dan doen we dat. Uh, dat dus dat, dat is. Ik kan me voorstellen dat dat iets is wat veel mensen natuurlijk tegen de borst uit. Hè? Want daardoor krijgt het natuurlijk toch de, de geur of de zweem van een experiment. Al ja, oh, hier wat... mogen de grote gazers komen en sterven en daar uh, weer andere dieren. Wat eigenlijk een veel meer een experiment is... is wat we juist hebben geleerd in veel andere natuurgebieden... dat het fixeren van een ecologische ontwikkeling... van een dynamisch ecosysteem in een bepaald gewend stadium... wat je dan mooi vindt of wat iemand mooi vindt... eigenlijk geen goed idee is. Natura 2000 is leidend. De afgelopen decennia zijn er in het grazen gedeelte, als we kijken naar de broedvogels die daar broeden... zijn er drie, verdwenen, drie soorten verdwenen en zijn er vier bijgekomen. Dus het is helemaal niet zo dat de Natura 2000... Doelstellingen in het gazige gebied nou ernstig onder druk staan. Maar inderdaad, de soorten van ruig grasland en ruigte zijn verdwenen. En er zijn soorten van meer open grasland ja. voor in de plek gekomen. Ja. En dat zal nu weer gaan gebeuren. Want die, laten we niet vergeten, die stand is sterk gereduceerd nu. He, dus we gaan weer terug naar die dichtheden van dat ideale stadium met die hogere ruige soorten. Ja. Frank, Frank Berenten, in, in in uw boek Wilde Apen... Uh, maakt u zich onder andere zorgen over de enorme invloed van de mens op, op de natuur. Bijvoorbeeld in het boerenland, dat beschrijft u in dat boek uh, prachtig. Ja, nou hebben we een, een plek waar de natuur het nou, behoorlijk grotendeels zelf kan opknappen. En daar horen ook onprettige beelden bij. En dan wilt u eigenlijk dat, dat, nou, wat u beschrijft, eigenlijk dat dit gestopt wordt. Dat het ingegrepen ja. wordt en in de kuddes terug... En... Ja, heb hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Daarom heb ik ook heel lang uh, met grote belangstelling gekeken naar wat hier, uh, wat hier gebeurde. Ik heb lange tijd gedacht, van, nou, als we maar lang genoeg wachten, dan uh, wordt het wel mooi. Maar wat je nu ziet is die geweldige kaalslag die in het uh, grazige deel, in de randzone, heeft plaatsgevonden. Terwijl ook een aantal soorten in het moerasdeel... Uh, gewoon eigenlijk uh, ja, hier erg onder lijden. Hè? Als we bijvoorbeeld kijken naar blauwe kiekendief die inmiddels verdwenen is, die vroeger voedigeerde op de veldmuizen in de randzone. Ja, er is geen veldmuis meer te bekennen. En nee. dan hebben die soort last van, onder invloed van de ongelooflijke sterke begraaging van grauwe gans, is er geen struweel meer. We hebben dus ook geen woud, woudaapjes meer. We hebben geen, geen kwakken meer. De buidelmees is in het moerasdeel verdwenen. En als we dat nu allemaal gewoon wat omlaag weten te brengen door gewoon dat areaal van grasland gewoon om wat, wat kleiner te maken... en die grauwe kans niet zo ontzettend te faciliteren... Ja, dan krijgen we zowel in die randzone als in het moerasdeel... een veel rijkere vogelwereld. Er zijn nog veel meer voorbeelden van te noemen. Ja. En ik denk wanneer we nou een situatie weten te creëren... waarin die vogelwereld weer ontzettend rijk is... op dit enige stukje Nederland... waar nog nooit geen bestrijdingsmiddelen, nooit geen mest is toegepast. Maagdelijke bodem, zo ontzettend bijzonder. Die rijke vogelwereld weer terug kunnen krijgen met behoud... Van de grote groepen ganzen, die natuurlijk een hele belangrijke rol spelen in het, moeras, in het moerasgebied, maar allemaal wel wat minder. Ja, dan krijgen we een prachtige situatie. En wie kan daar nou tegen zijn? Hoe mooi zou het nou niet zijn wanneer we als wetenschappers ons zouden kunnen scharen achter dat doel? Ja, nou wie kan daar tegen zijn, Hanne Olf? Hij zit naast u. Ja, natuurlijk ben ik voor fantastisch diverse natuur, maar ik denk, eh, nou, jammer dat het geduld op is, maar eh, ik zou toch willen zien hoe dit gebied nu zich verder ontwikkelt, nu deze aantallen gazers in sterke mate zijn teruggebracht. Laten we niet vergeten dat de omgeving van eh, de Oostvaartse Plas natuurlijk ook gigantisch veranderd is. Hè. De afgelopen 30, 40 jaar, die vroege stadia waar we zo enthousiast over waren, dat was in een braakliggende polder, hè, waar, waar oorspronkelijk heel Flevoland eigenlijk het soort moeras was en, en met de hele intensivering van de akkerbouw... plus de uitbreiding van de steden... daar natuurlijk verschrikkelijk veel veranderd is. Uh, ik, denk het is eerder, ik ben eerder verbaasd over wat er is... en hoe het gebied zich ontwikkelt... dan dat ik nou wil ingrijpen en zeggen... nee, we gaan het maken zoals het 30 jaar geleden was... en met allerlei grote ingrepen gaan we zorgen... dat we die aantallen houden. Dat hebben we op zoveel plekken in Nederland al. Natuurlijk moet het qua dierenwelzijn netjes opgelost worden... en er zijn ook nog allerlei mogelijkheden... om dat eigenlijk te verbeteren... Ook, het is heel belangrijk dat het publiek beter accepteert en begrijpt wat hier gebeurt en, en meer kan zien uh, wat er maar hier ja, gebeurt. ja, het is natuurlijk ook al de afgelopen maanden, maar ook de afgelopen jaren, het is natuurlijk al heel vaak uitgelegd. Hè? We hebben ook hier aan tafel, maar ik heb ze overal. ecologen die uitleggen over sterven en dood en gebied en niet, op te, niet te vroeg voeden. En het komt bij de verkeerde dieren en dan worden ze weer te vroeg zwanger en et cetera. Ja, de mensen blijven daar uh, protesteren en heel veel uh, kabaal maken. Ja, dat is zo. En uh, de vraag is van, nou, er is heel duidelijk een, een, een actiegroep opgericht die heel veel kabaal maakt. En betekent dat dat je dan op inhoudelijke argumenten daarvoor moet zwichten. En zeggen van, nou, die paar mensen die maken zoveel lawaai, daar gaan we nu naar luisteren. Hè? Ja. Gelukkig zit onze rechtsstaat niet in elkaar. Ik wil Bosbeheer ontzettend complimenteren met de manier waarop ze correct het vastgestelde beleid hebben uitgevoerd. De afgelopen maanden nog steeds on, on, eigenlijk onmenselijke maatschappelijke Druk. Ja. En, en pas op het moment dat er werkelijk ook is vastgesteld dat er een ander beleid komt, dan zal dat beleid ja. ook worden uitgevoerd. Maar Frank, Frank Berendsen, u kunt zich wel verplaatsen toch? In, die, in, de, in de, nou, de mensen die daar grote problemen hebben met wat daar gebeurt. Nou, kijk, bijvoeren, dat vind ik een ramp. Hè. Ik heb dat wel eerder een vorm van uitgestelde dierenmishandeling genoemd. Uh, maar het is natuurlijk heel begrijpelijk dat mensen geëmotioneerd raken hè, wanneer ze die rijen met, met, met vrachtwagens naar destructiebedrijven zien. Zeker omdat er veel mensen zijn in Nederland die toch een bijzondere band met uh, paarden voelen... Dus die emoties, uh, ja die vind ik heel, heel begrijpelijk. En als er nu dan in zo ingegrepen gaat worden, maar, misschien. Nou, ha, laten we ons dan oor, onze oren hangen naar mensen die daar uh, staan. Nou, stand, ik denk stand dat het heel belangrijk is om in het natuurbehoud uh, rekening te houden met maatschappelijk draagvlak. En wat hier gebeurt, en het zijn niet alleen maar wat actievoerders, maar die gevoelens die leven heel breed, gelet op de ongelooflijk grote aantal steunbetuigingen dat ik heb, heb gekregen. Dus we moeten hier echt rekening mee houden. En alleen maar uitleggen dat helpt. Niet, want iedereen weet dat hertjes in de natuur niet het eeuwige leven hebben. He, en, toch, en we weten ook dat mensen niet het eeuwige leven hebben. En toch is het zo dat als we iemand op straat zien sterven... en dat is wat hier gebeurt, ja, dan raken we allemaal heftig geëmotioneerd. Ja. Dat is allemaal heel begrijpelijk. En daar moet gewoon een einde aan komen. Dit kan zo niet langer. En als ja. we nu zeggen van ja, er heeft een aanzienlijke reductie uh, plaatsgevonden. Ja, over tien jaar zitten we weer precies in dezelfde situatie. En dat moeten we niet laten gebeuren. Ja. Han... Daarvoor is dit gebied veel te bijzonder. Han Olf, net zei... Wat, wat, u denkt, wat, wat u mooi zou vinden als er zou gaan gebeuren. Maar wat denkt u? Wat staat er in dat rapport van Van Geel dat woensdag uh, gepubliceerd gaat worden of gepresenteerd? Nou, Daar kan ik niet over speculeren. Ik kan alleen zeggen dat ik hoop dat er een goede afweging gemaakt wordt... tussen de verschillende opties en scenario's. Ik heb dat voor mezelf natuurlijk op een rijtje gezet. Je kan 13, 14 verschillende mogelijkheden van beheer uh, bedenken. En ik, denk heel, en ik hoop heel erg dat het kind niet met het badwater wordt nee. weggegooid. He, dat onder deze druk in feite gekozen wordt voor een vorm van beheer... waar ik ook wel eens bang ben dat allerlei andere dingen erachter zitten. He, laten we niet vergeten, uh, deze commissie aan het werk gezet... onder meer met een initiatiefvoorstel waarin staat van we moeten kijken hoe de Oostvaardersplassen... meer ruimte kan maken voor de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Ja, ja. Dat soort dingen spelen ook op de spelen achtergrond. Ja. Frank Berendsen nog een laatste vraag. Wat denkt u dat erin zal staan? Waar, gaat het, waar, waar zal het heen gaan? Dat weet ik eerlijk gezegd nee? echt u? niet. Ik, ik hoop dat erin zal staan dat men besluit... om dat uh, aantal dieren aanzienlijk terug te brengen. Ja. Dat is wat ik hoop. Ja. En we zullen het woensdag zien. Ja, we gaan het zien. Goed. Heren, uh, uh, hartelijk bedankt voor uw komst. Voor de uitleg. En uh, we, gaan het, we gaan het volgen waar uh, Van Geel mee, uh, mee komt. U hoorde Hanolf en Frank Berends. Ja, um, Aanstaande vrijdag is Vroeger Vogels TV weer op de buis. Dan bivakeren we met het hele team twee dagen en nachten in natuurgebied de Brabantse wal en het Marquisaatsmeer. Uniek, maar ook een beetje een vergeten stuk natuur... gelegen tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam. Vroege Vogels TV, vrijdagavond 5 over half acht op NPO 2. Natine in OVT, gebruik en misbruik van LSD. Het geestverruimende middel dat 75 jaar oud is. Het gestolen hart van de middeleeuwse vorstin Anna van Bretagne. De geschiedenis van vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht. En de column is van Nelleke Noordervliet. Vroege Vogels, vrijdagavond op NPO 2 en zondagochtend op NPO Radio 1. En vanavond bij Thijs van der Brink. Nou, die gaat door over de discussie over de OVP. Wederom met Han Olf. Zit daar met uh, Dion Graus, hè? Dion Graus, Nou, ja. Fijne dag allemaal. BNN -Vara. NPO Radio 1 Kees